Na drie uur, je de Earth, Winter Fire in september. Voor Zandvoort en de regio. En even na drie uur betekent het tweede uur van de Zandvoort op zaterdag. Hallo Albert-Jan en luisteraars. Dag en Roy, ook goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag Roy. Goedemiddag. Hoi. Hoi. Ja, het is weer een drukte van belang in de studio. Uh, natuurlijk, ja, ondanks de technische problemen met de KPN telefoons, waar wij inderdaad niks aan kunnen doen. Uh, redden we het toch redelijk en uh, gaan we rustig door met de onderdelen die nog steeds gepland staan. Zo rond de klok van half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En we kijken ook alvast een beetje vooruit naar de evenementen van de komende weken. We hebben natuurlijk om kwart voor vier nog de filmagenda van het Circus Zandvoort. Uh, we hebben het laatste uur hebben natuurlijk nog Formule 1 nieuws. Uh, we hebben nieuws over uh, golf. We hebben... Uh, Nieuws over een mooie activiteit die morgen vanavond op televisie is. En dat hebben uh, we het over de Prinsengrachtconcerten in Amsterdam. Elke keer weer een belevenis. En natuurlijk wel veel muziek, uh, Rob. Uiteraard. En uh, de zomertour was uh, afgelopen zondag. Ja, klopt. Dat was, uh... de Roy van Buring is uh, gearriveerd. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Dag, Goedemiddag. Hey, hey, hey. Hoe was de zomertour afgelopen zondag? Nou, in de ochtend uh, vorige week zondag uh, was ik... Uh... Om, uh, om acht uur opgegaan om het weer buirader te kijken, want je hebt natuurlijk uh, allerlei contracten lopen met geluidbedrijven, uh, uh, artiesten en dat soort dingen. Om, om het toch op tijd af te zeggen, omdat het anders hoop geld kost omdat ze hierheen komen. Hè? Mm -hmm. nou dat, uh, Zo begon de dag en uh, het was, zag er kiele kiele uit, maar qua weer mag ik echt niet klagen. Nee. Dat was dus, uh, weer. En verder, door dat weer maakte het evenement ook, dus de CFM zomertour een groot succes. En waardoor er al geluiden zijn om het volgend jaar nog eens een keer te doen. Dat, trouwens, ik heb uh, gehoord dat er al stemmen opgingen van wanneer komen jullie weer? Ja, ze willen gewoon, uh, eigenlijk de artiesten willen er gewoon dat het dit jaar nog een keer wordt georganiseerd. Waardoor, uh, ja, waardoor uh, dus CFM op de kaart staat, bij de artiesten zelf. Hè? Ja. Want je, ik ben al echt door... verschillende pluggers gebeld van... Uh, luister eens, uh, ik wil graag... Uh, mijn cd'tje bij jullie pluggen. Of ik wil graag bij de zomertour volgend jaar... alvast inschrijven, dus dat mijn plekje... al gereserveerd is. <laughs> Kijk. Maar ik heb gezegd... daar doe ik niet aan. Nee. Omdat het gewoon... Uh, uh, je hebt ook met kwaliteit te maken. Hè? Je, we hebben nu een aantal artiesten laten komen. Maar die heb ik echt op kwaliteit getest. Ik dacht van bij mezelf van. Ja, je moet toch wat live uitzenden. En zometeen gaat het niet goed. En dan uh, heb je een probleem qua knippen en plakken. Nou, sommige geluiden waren niet helemaal optimaal. Dus die hebben we nog wel lekker uitgeknipt. En daarna hebben we gewoon echt een heel mooie uitzending gemaakt. Die vanavond wordt uitgezonden. Vo ja, vanmiddag? Vanaf vijf uh, ja, uur? Vanaf vijf uh, uur tot zeven uh, wordt uh, de CFM zometeen live. Uitgevonden, hier op CFM Zandvoort, ja. maar nog even terug naar zondag, het was gewoon een bom, nou, het was ja. gewoon een gezellige avond en overmiddag. en je zag gewoon het steeds bij als er artiesten waren, zag je ja. gewoon het plein weer helemaal volstromen, Zo, ik noem het maar even het Kunstensteingevoel. en ja. je hebt afgelopen tijd heel veel optredens gezien bij de muziekpavioen, er zijn er maar een paar die echt uit zijn geblinken, maar zondag was het gewoon knallend. Maar even, wie is er verantwoordelijk voor de programmering van het van Raadhuisplein gebeuren? Het Overzet Cultuurfonds, die, uh, ja. die uh, zoekt altijd uh, artiesten of shows, uh, in dit geval. En omdat ik een entertainmentbureau heb, was zat ik al dicht bij het vuur natuurlijk. Ik organiseer nu al voor derde jaar kunstenstijn. Ja. En uh, ja, toen, uh, ik werd toen in 2008 gevraagd voor het voor het Kunstenstein. En in die, op die manier ben ik gewoon lekker erin gaan rollen. in die muziekbalfeer wordt door Mieke Tapen georganiseerd. In onder leiding van het Overzet Cultuurfonds. Maar uh, stel Cfm, CFM zegt van. nou volgend jaar, we zouden toch wel twee of drie keer willen doen. Ik uh, ben al in, in gesprek met Je bent al in dus, gesprek. Kijk! Uh, dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Het zou heel mooi zijn als dat meerdere keren ja. volgend jaar plaats kan vinden. En ook uh, dat het uh, gewoon. Uh, hartstikke leuk wordt. Met allerlei verschillende artiesten, van Engels tot Nederlands. Voor mij mag er ook een Franse komen, en maakt me allemaal niet uit. We hadden natuurlijk al een Duitse artiest die uit Duitsland komt en die woont nu een jaartje in Nederland. Ja. En uh, die vrouw die kan zo leuk zingen en dat hele plein zit op, op het kop. En al die Duitsers bleven daardoor ook hangen. Dus het is hartstikke ze leuk. ze was nog nooit in Sanford geweest? Nee, dat was een schande. Hè? Nou, <laughs> een Duitse die nooit, ze zei het zelf nee. al, hè? een ja, Duitse ja. die nooit in Sanford ja. is geweest. Dus uh, ik ben uh, heel erg trots op de artiesten die er staan. En ook op Rudy, hè? Dit was uh, Rudy's ja. De buurt als Zondebiet. presentator ja. op een plein, weet je normaal ja. altijd hier achter de microfoon en uh, nu uh, knalde hij gewoon mee oh, Hartstikke heel leuk. leuk, ja. Rob, ik heb een, uh, op een gegeven moment vorig jaar heb ik als grap natuurlijk. Ik heb de hele nacht liggen dromen gezongen hè, uh, met het Kunstverstijn, ja. En um, dit keer was Henry. Ik heb de hele nacht liggen dromen aan het zingen op, uh, op het plein. En ik, ik, ik had het interview gehad en ik had de geluidsman ingelicht, zet even dat plaatje van hem alvast op, dus achter achter. Uh, dus in ieder geval tijdens het interview heeft hij het plaatje nog een keer opgezocht. En uh, toen is op een gegeven moment zeg ik tegen Henry van, Henry, uh, vorig jaar heb ik een grap met iedereen uitgehaald, maar dit keer wil ik hem met jou uit te halen. Dus ik zeg tegen de geluidsman, zet die muziek maar aan. Ja. En dan uh, heb ik gewoon, dit is opgenomen en het is gewoon even, heel, even een grappig momentje. Oké, okay, nou we gaan en naar daar luisteren. van je stem mond, van je lijf, van je kont En de tekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Ga zo vingert in, dames en heren. Kijk, hier staat ze. Applausje! Bij de, de plek waar geen tijd meer rust heb de tijd binnen stond. Cap de hele... heen. We gaan even saaien, dames en heren. Leeg gedromen, weet je wat ik zie wanneer ik in je ogen kijk? Weet je wat ik voel als ik je zaak nu Doe je wat ik doe als mijn mond naar de jouwe rijdt? Ik kan niet langer wachten, dit wordt mij te veel. Die drum en mis ik, hè? Oké, okay, nog één keer. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont. En de dekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Ja, toch helemaal geweldig dit, uh, Roy. Dat is... was heel erg uh, grappig. Ja. Maar daarvoor, ik heb het leukste stukje natuurlijk uitgeknipt, zei ik zo dat ik mijn vriendin op de bek pak. Dat zei ik zo door die microfoon. En oh, daarna ja. ging Hendrik al mijn grapjes maken. En daardoor raakte ik mijn tekst kwijt. Dus dat was één lachboel geworden. Geweldig. Maar in ieder geval uh, dat en meer. Dus vanavond, uh, tuss of vanmiddag tussen vijf uh, en zeven hier op CFM. De, het publiek uh, deed lekker mee met dit nummer? Natuurlijk. Altijd. Het publiek. Uh, ze ze klagen zo over het uh, muziektent. Ik ben het een klein beetje mee eens. Maar als je het naar voren trekt, dan is, dat heel, is die hele plein gevuld en hartstikke gezellig. Helemaal geweldig. Vanaf vijf uur op CFM te horen. Ja. En hopelijk zo snel mogelijk weer op het plein. Ik hoop het ook. We gaan gewoon het helemaal warm maken en wie weet volgend jaar wel drie keer. Kijk, wie weet. Wie Kijk. Weet. Helemaal goed. Dankjewel Roy. En zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. Heet de zomerhits.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 Yeah, it's yeah, yeah. Een mooie nieuwe single heb voor Nick en Simon. Oh, wat is mooi. Wat de jongens ook doen, hè? Een nieuwe dag. Je wordt bij CFM. En de, video en de videoclip is een aanrader die ze daarvan gemaakt hebben. Ja, nou die ga ik snel even bekijken. Nee, dan. Moet je zeker gaan bekijken. Dus... Ondertussen kijken we ook naar de tv-belden op CFM TV. Ja, want, de DTM het hele weekend live te volgen op televisie. En momenteel, is kanaal 45. De, en momenteel zijn de Porsche Carrera Cups bezig met hun kwalificatie voor hun race van morgen. Die om vijf voor half elf morgenochtend van start gaat. En ik kan u meedelen dat er twee Nederlanders meedoen. Ja van Lagen en de heer Tielemans rijden ook mee in deze Porsche Carrera Cup. En de kwalificatie kunt u dus nogmaals rechtstreeks volgen via ons tekst tv kanaal nummer 45. Wel even analoog kijken natuurlijk. Wel even analoog Uiteraard. Uh, geheel iets anders, maar absoluut ook de, de, het vermelde waard is dat de bij ons allemaal wel bekende documentaire Zandvoort aan Zee, gemaakt door, uh, in 2009 door filmmaker Thijs Okkersen en cameraman-editor Robert van Alven, wordt op 29 augustus in twee delen uitgezonden bij RTV Noord-Holland. In de documentaire zijn, zoals u velen al weten, bekende Zandvoorters bij hun dagelijkse bezigheden geobserveerd en toont een goed beeld van Zandvoort. Deel 1 wordt om 10 uur en deel 2 om 12 uur uitgezonden. Voor diegenen die het gemist hebben is om 2 uur en om 4 uur een herhaling. De documentaire De herrijzing van het Jonge Schaap over de bouw van een houtzaagmolen op de Zaanse Schans uit 2007, ook van Thijs Okkersen, zal op 19 september, een week voor de Zaanse Molendag, ook in twee delen worden vertoond. Dus uh, Zandvoort ook op RTV Noord-Holland. Heel goed. Nou, we gaan weer een plaat draaien en uh, daarna weer meer nieuws, uiteraard, uh, ja, bij Sierra. Ja, dan gaan we de evenementagenda nog even doornemen. En vanavond uh, genieten van uh, Salford Culinair. Zonnetje uh, schijnt. Ze dus. zijn al begonnen, het is drie uur zijn, is het geopend, dus uh, laten ze dat thema komen. Oké, okay, nou, <laughs> als we het horen, bij deze: <laughs> Hier is mambo number five. Ladies and gentlemen, this is mambo number five.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 Was jij niet nog een keer op zoek naar Duitse Albert Jan? Deze? Ja, volgens mij wel. Third World was dat. De, ja, we, we hadden het over die zanger. Dat was Pieter Tosh. Pieter Tosh. Daar begon ik over. Ah, okay. Toen kwamen we op dat hij gespeeld had en gezongen had in uh, Third World. Ja, dit was die hit. Nou, the Reef found love. Now the we found love. Goed. Het is Wat kunnen we allemaal gaan doen? Het is rond de klok van half uh, vier. En uh, ik heb beloofd even uh, een evenementenoverzicht te doen. Voor zover ik dat al niet gedaan heb. En nog ga doen. Want uh, natuurlijk was het uh, vanaf vrijdag is het drie dagen genieten op het Gasthuisplein met Culinair Zandvoort. Vandaag zijn ze om drie uur weer begonnen en het loopt door tot vanavond half elf. En morgen bent u ook van harte welkom van drie tot half tien op Culinair Zandvoort. U koopt speciale munten en kunt dan voor een relatief gereduceerde prijs kunt u, uh, genieten van de diverse hapjes en drankjes. Het is absoluut een aanrader. Gisteravond was het ook al een groot feest. En uh, ik zou zeggen, uh, vanavond is het ook nog mooi weer. Als ik uh, Lex van de Hoorn, uh, onze meerman, mm -hmm. moet geloven. Dus ik zou zeggen, uh, gaat u gezellig genieten van uh, culinair Zandvoort. Waarin diverse zaken, en het zijn er nogal wat, een, een, een heleboel uh, zijn het er in ieder geval. Die uh, achter de présence geven en u uh, laten verrassen, zullen laten verrassen van een heerlijk. Heerlijke hapjes en drankjes. Ja, ga er gewoon heen uh, dit weekend, want anders zit je maandagmorgen in de auto. En dan hoor je dit. In en de denk je van, had ik maar wel Ja, Had ik maar gegaan. En natuurlijk het DTM-weekend. Uh, wat vrijdag eigenlijk ook al begonnen is met het uitpakken van de auto's en het neerzetten en doen. Uh, vandaag de kwalificatie geweest. Morgen de grote race. En natuurlijk een heel groot programma daaromheen. En euh, nou, Zoals we u al hebben gezegd, even voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld. Live te volgen via teksttv Text TV kanaal nummer 24. En dan moet je... je 45. 5, 45. 45, 54. 45. Maar dan moet je wel analoog kijken. Hè? Want Heel dan, kan goed. Je, dan kan je Text TV ontvangen. En dan heb je nu schitterende racebeelden van de kwalificatie van de Porsche Cup. Die morgenochtend ook verreden gaat worden. En natuurlijk wordt er erg veel uh, gezeild. En heerlijk met die windkracht 4-5 uh, die uh, er nu is. Van de Nam Rem Race vandaag en morgen. En als u dan op de Noordboulevard of de Zuidboulevard gaat en een verderkijker meeneemt, kunt u genieten van heerlijk zeilspektakel. We hebben het al besproken. Uh, morgen uh, het schitterende jubileumconcert van Classic Concerts. Het viert namelijk uh, tienjarig bestaan. Met niets minder dan een concert van Emmy Verwij aan de Protestantse Kerk. En het begint om drie uur en om half drie is de zaal open. Maar ik moet u ook mededelen dat het helemaal uitverkocht is. Uh, uitverkocht. Alle kaarten, vrije kaarten, gratis kaarten, zijn uitgegeven. Uh, dan kijk ik nog even vooruit naar 4 september. 4 september, ja, dan is de Strand Beach Drive. Op diverse strandpaviljoens. En uh, ja, mijn schoonmoeder is ook een vaste deelnemer daarvan. Mm -hmm. Alleen die, die valt op één dag even een paar kilo af, want dan moeten ze van noord naar zuid. Dus ik hoop dat ze dit jaar een beetje die layout een beetje aangepast hebben. Want het is voor de oudjes uh, toch wel wat moeilijk om dat dan op tijd in de andere strandtrend te zijn. En nu ik het toch over uh, uh, bridge heb. Uh, en dat is een viking geweldig bericht. Namelijk, de zonnebloem krijgt een rolstoel aangeboden. Op 4 september, zoals ik al zei, wordt de Standbridge Drive georganiseerd... een jaarlijks terugkerend evenement. De organiserende stichting Zandvoort Bridge Activiteiten... doneert ook dit jaar weer een gedeelte van de opbrengst aan goede doelen. Met name binnen de Zandvoortse samenleving. Dit jaar ging de aandacht vooral uit naar de stichting... de Zonnebloem Afdeling Zandvoort. De Zonnebloem Afdeling Zandvoort had dringend behoefte aan een rolstoel... voor het vervoer van deze doelgroep. Voorzitter Thea de Rode heeft vorige week uit handen van Hans Hogendoorn... Van deze stichting een nieuwe rolstoel dankbaar in ontvangst genomen. Geweldig. Even applaus. Heel goed. Helemaal goed. Geweldig initiatief en we zullen kijken hoe het dit jaar gaat worden. Oké. Okay. Tijd voor een plaatje. En wat voor plaatje? Speciaal door jou uitgekozen Albert-Jan. Uh, uh, Vertel ja. er eens wat over. Nou, het zit al een week zat het in mijn hoofd. Ik wist ik had ooit dat singeltje vroeger. En toen heb ik maar onder mijn collega's van CFM een prijsvraag uit. Want ik kreeg ik hem niet uit de computer, uit downloadprogramma's niet. En uh, toen heb ik een, een prijsvraag uitgeschreven onder de medewerkers van CFM. Van de technische dienst, uiteraard. En ja hoor, wie schetst mij in verbazing? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Onze Kom eigen, rechter. Rob Harms, <laughs> was de eerste die hem wel gedownload kreeg. En ik ben hem daar zeer erkentelijk voor. En ik zal hem straks na vijf uur tijdens de werkoverleg... zal ik hem daar ook uitvoerig voor bedanken. Oh, maar dank ik u. Ben, uh, ja, ik heb er wat mee. Het is uh, heel oud. Uh, ik was een jaar of 16, 15, 16, Toen dit een hit was. Een schitterende Franse chanson. Het kraakt helemaal. Maar wel lekker. Jij ja, een paar keer horen, hè? Ja, precies. Dat blijft jou ook meteen in je hoofd zitten, hè? Ja. Oh, Si douce, si pleine de joie J'entends tous les deux Un autre jour peut-être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 Nee, nee, ik zeg helemaal niks. Oh. Zie de grijs op mijn gezicht? Ja. Geweldig. Laat mij dan ook niet aan die knopjes <laughs> komen. de, de Pet Boys and Always On My Mind. Ja, dat was een narrow escape, want uh, ik zat aan de knopjes en toen ging het even mis. Maar gelukkig, het gaat nou weer goed. Um, ja, wat had ik u beloofd? Rond de klok van kwart voor vier even de filmprogramma van Zandvoort. Circus Zandvoort van 19 tot en met 25 augustus. Dagelijks om half twee, de Bonte Brigade. En dagelijks om 4 uur, Schrek voor Eeuwig en Altijd. De Nederlandse versie om 4 uur, ook dagelijks. En dagelijks om 7 uur, Letters to Juliet. Uh, een film van, ook voor alle leeftijden. En die begint om 7 uur. En de klapper van de dag, natuurlijk voor de ouderen onder ons. Dagelijks om half 10 Night and Day, met niemand minder dan Cameron Diaz en Tom Cruise. Wilt u het programma en de omschrijving van de films nader willen weten? Kijk dan even op www.circussandvoort.nl www.circussandvoort.nl En pak een lekker bioscoopje. Ja toch? Ja, lekker. Zijn even een bioscoopje. Dat dacht ik ook. Oh, maar... story Growing up in Spanish Harlem She living the life just like a movie star Oh My imparia She fell in love in each town To the sounds of the guitar yeah, yeah. Played by Carlos Getting richer Now, The poor Over het op zaterdag hoor je de single van uh, de Cornels natuurlijk. En 74, 75. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft dit twee duur, Robert-Jan. Ja, ik heb nog even een berichtje en dan gaan we iets ruim naar voren kijken. En wel, we gaan naar 25 september. Is het 22 september natuurlijk. Ja, wat gaan we 22 september doen? Dan gaan wij op vakantie. Oh, zeg dat dan. Ja. ja, zie Ik dacht het al, daar komt hij weer. Ja hoor. <laughs> Maar luisteraars, u hoeft niks te missen van Zandvoort op zaterdag tijdens die dat periode. Dat gaat gewoon door, hè? Dat gaat gewoon door. Samen met Sjors uh, ga het doen, toch? Als het goed is, gaan we samen met Sjors okay. Kijken of hij vrij kan krijgen. Maar goed, dat loopt wel door. Maak je maar geen zorgen. Mooi. Maar even, op zaterdag 25 september is het dorpsomroepersconcours wederom in Zandvoort. Het zal de laatste keer zijn dat Klaas Koper onze badplaats als dorpsomroeper zal vertegenwoordigen. Omdat enkele inwoners vinden dat Klaas niet zonder meer zonder extra aandacht mag stoppen... hebben zij het initiatief opgepakt om na afloop van het concours een receptie te organiseren, waar familie, vrienden en kennissen, relaties en de bevolking van Zandvoort uiteraard de gelegenheid krijgen om Klaas Koper te bedanken en de hand te schudden. Nou, geweldig initiatief toch? Dacht ik ook, en dus dat heeft u wel verdiend. Zet u het een nieuwe agenda, zaterdag 25 september, Dorpsom Dorpsomroepers dorpsomroepersconcours en daarna gezellig uh, napraten met Klaas Koper. En zometeen zijn wij weer na vier uur. Blijf luisteren naar CFM. En Jacqueline Govaerts, dat is de laatste die we gaan draaien voor vieren. Je Helemaal weet wel, die zangeres van Crash Juist. Helemaal solo gegaan en haar nieuwe single heet Overrated. Graag tot zometeen. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Gert Fluk met het NOS-journaal. Het ziet er naar uit dat Australië voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een coalitieregering moet gaan vormen. Volgens de voorlopige uitslagen van de parlementsverkiezingen kan geen van de partijen rekenen op een absolute meerderheid. Het is nog onduidelijk wie de grootste wordt, al heeft het rechtse blok van oppositieleider Abbott een dichte voorsprong op de Labour-partij van premier Gillard. Vertegenwoordigers van beide partijen hebben al gezegd dat de steun van een van de kleinere partijen waarschijnlijk nodig is voor de meerderheid. kwart van de stemmen in Australië is inmiddels geteld. Omdat de verschillen zo klein zijn, duurt het mogelijk nog dagen voordat de definitieve uitslag bekend is. De kabinetsformatie in België is hervat. Preformateur Di Rupo praat vanmiddag met de voorzitters van de zeven partijen die mogelijk een coalitie zullen vormen. Deze week liepen de gesprekken over een nieuwe regering bijna stuk. De grote winnaar bij de verkiezingen, de Vlaamse N-VA, eiste meer financiële zeggenschap voor de regio's. Dat leidde tot een botsing tussen Di Rupo en N-VA-leider De Wever. De preformateur zou hebben overwogen om zijn opdracht terug te geven, maar hij zag er vanaf naar een gesprek met koning Albert.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en zomerhits.